Is ruim twee minuten over acht. Luisteraars, goedenavond. Dit is de AVO op Radio 2. Het nu volgende hoorspel is een herhaling van 23 januari 1968. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie... Van Vierde deel. De hertog van Otanto Hoe was het ook weer? Na de dood van zijn vriend, baron Jean de Batts... Keert Florence Lassalle terug naar Pruisen, waar hij in Brandenburg weer een speelbank houdt. Een klokkenmaker, Naundorf geheten, speelt met vals geld en als gevolg daarvan moet hij voor het gerecht verschijnen. In de rechtszaal wordt de aandacht van Lassalle getrokken door een jonge man die iets in zijn voorkomen heeft dat een bekend voorkomt. Nadat Naundorf met een vonnis van vijf jaar gevangenisstraf is weggevoerd, ziet Lassalle de jonge man in gesprek met een zaalwachter. Maar ik moet hem spreken, hoort u. Ik moet hem spreken. Ja, dat kan. U hoeft maar te wachten tot hij uit de gevangenis komt. <laughs> Het is tenslotte vijf jaar. Lacht u mij niet uit, alsjeblieft. Ik zit u die man in grote ongelegenheid. Ik moet hem noodzakelijk spreken. Ja, dat u gisteren moeten komen, dat u nog niet veroordeeld was, hè. Nou, dat is misschien gekund. Ja, overschieten mensen, daar doorlopen hè? Ja, de zaal uit. Daardoor nieuwsgierig geworden, biedt La Salm zijn hulp aan. Hij weet gedaan te krijgen, dat zij de volgende dag hun opwachting mogen maken bij de prefect, die erover moet beslissen of zij de gevangene Naundorf mogen bezoeken. Lassalle nodigt de jongeman uit, met hem te gaan eten, en deze vertelt hem dan, dat hij Charles Perrin Daly heet, en klokkenmaker is in Le Locle. Hij moet Naundorf dringend spreken, omdat deze belangrijke papieren van hem in zijn bezit heeft. Terwijl hij dat vertelt, bemerkt Lassalle plotseling, waarom Delhi hem zo bekend voorkomt. Ja, wat is er? Waarom kijkt u zo? Blijf een ogenblik zo zitten. Wat is er dan toch? Nu weet ik wat ik mezelf afvroeg. Wat dan? Heeft men u wel eens verteld dat u sprekend lijkt op de koningin van Frankrijk? Op Marie Antoinette. Deze treffende gelijkenis doet de belangstelling van La Salle in Delhi nog toenemen. En hij biedt hem aan voorlopig bij hem zijn intrek te nemen. De volgende dag gaan ze naar de prefect, maar als Daly halsstarrig blijft weigeren om de aard van de papieren te verklaren die Naundorf in zijn bezit zou hebben, krijgt hij geen toestemming om de gevangenen te bezoeken. La Salle belooft hem een verzoek te zullen richten aan Freiherr von Stein, de machtigste man in Pruisen. Om de tijd van het afwachten te bekorten, begint La Salle een portret van Dali te schilderen en al werkende ontwikkelt zich in zijn brein een plan waarin Dali een voorname rol zou moeten spelen. Tegen de tijd dat de klokkenmaker zich ernstig ongerust begon te maken over het uitblijven van een antwoord van Fomstein, was het portret gereed. Ik heb er nog maar een kleinigheid aan te doen, maar daarmee zal ik wachten tot morgen. Het licht wordt te slecht. Het is een wonder. Nee, nee, dat is te veel gezegd. Van tekening is het goed en van kleur ook. Maar er ontbreekt iets. Het geheel is niet scherp. Maar ik begrijp het niet De gelijkenis is het sprekend. Het is net of ik mezelf aankijk. Oh ja, lijken doet het wel. Maar het mist die geheimzinnige en niet nader te omschrijven toets die de meester maakt. U slaat uzelf te laag aan. Zo te kunnen schilderen. Ach, zo'n talent als het mijne is geen gave, maar een vloek. Het ketentje aan een droom. Het je om op ander gebied iemand van betekenis te worden. Ik had een nette klokkenmaker kunnen worden zoals jij bent, Charles. Dan vind ik het eerlijk gezegd amusanter en avontuurlijke net te zijn. Heb je nog hoop op bericht van Von Stein? Eerlijk gezegd, Nee. Kan het je veel schelen? Veel? Alles. Al die verloren maanden, die verloren toekomst. En maar wachten. Wachten. Waarop? Ach, op iets waar ik voordeel van zou kunnen hebben. De duivel halen die geheimzinnigheid van jou. Ben je bang dat ik die uurwerkuitvinding van jou zal stelen... waar die gemene Naundorf de tekeningen van gekaapt heeft? Waarom denkt u dat? Wat valt er anders te denken? Hij heeft papieren gestolen, niet? Welke papieren zou de ene klokkenmaker anders van de andere stelen... Je hoeft dus niet te doen of het een staatsgeheim is. Nee. Nee, misschien niet. U gebruikte zo even de uitdrukking geketend aan een droom, monsieur. Zo schijnt het ook met mij te zijn. Had ik maar niet gedroomd en was ik maar in Lelokle gebleven, dan was ik misschien tevreden geweest met de werkelijkheid. Ik hunker naar vrede, monsieur. En die wacht mij in Lelokle. Als ik me maar schikken wil. Als je vrede kunt vinden door naar Lelokle terug te keren, kunnen we dadelijk gaan. Wij? Er is niets dat mij aan Brandenburg bindt. Ik ga naar huis, denk ik, aan de lauklaar ligt op mijn weg. We zouden samen kunnen reizen. Zou u dat willen doen? Als we er zijn, dan mijn oom alles terugbetalen. Hè? Dat doet er niet toe. Ik zou je ook verder kunnen meenemen... en je iets beters bezorgen dan klokken maken. Als je de wil en de moed daartoe had. Wat bedoelt u? Je bent je er niet van bewust, Charles. Maar je hebt in je gezicht een fortuin. En dat zou ik voor je kunnen realiseren. In mijn gezicht een fortuin? Dat begrijp ik niet. Hoe kan mijn fortuin u interesseren? Als ik jou een fortuin bezorg, dan zou ik erin delen. Ik zie een kans. En als we die samen aanvatten, levert ze ons een rijkdom en een macht... zoals je zelfs in je dromen nooit hebt kunnen denken. Wat is dan die kans? Hier, lees eerst dit boekje Wat is dat? Dat is een memoir van de hertogin van Angoulême... geschreven tijdens haar gevangenschap in de tempel. Hoe komt u daaraan? Dat zal ik je laten vertellen. Lees het aandachtig en dan zullen we verder praten. heb je mij dit boek te lezen gegeven? Om je op de hoogte te brengen van de dingen die je onder bepaalde omstandigheden beslist zou moeten weten. Onder welke omstandigheden? Onder de omstandigheden van de onderneming waar ik het gisteren over had. De rest van de nodige kennis kan ik je zelf verstrekken. Want afgezien van enkele intieme details in die memoire weet ik meer van Lodewijk de 17e dan Madame Royale zelf. En waarom zou ik daarvan op de hoogte moeten zijn? Dat zal ik je vertellen. Luister, Charles. De politieke situatie in Frankrijk is op het ogenblik uiterst gespannen. Het volk dat Lodewijk de 18e zo geestdriftig heeft ingehaald, heeft alweer schoon genoeg van hem. En één enkele vonk is voldoende om opnieuw een revolutie te doen uitbreken. Deze Bourbon heeft door zijn eigen miserabele houding de sympathie van de Fransen verspeeld. Alleen door een wonder kan het Franse volk en het huis Bourbon nog van de ondergang gered worden. Door een wonder? Ja, door de terugkomst van Lodewijk de 17e. Maar ik weet wat je zeggen wilt. Die is toch dood? Maar velen in Frankrijk... en hun aantal groeit dagelijks... geloven niet dat hij in de temple is gestorven... maar dat het hem gelukt is om te ontsnappen. Laten wij nu eens aannemen dat hij niet dood is... en dat hij naar Parijs gaat om de troon van zijn oom over te nemen... waartoe hij door zijn geboorte het recht heeft. Je zult met mij eens zijn, Charles... dat een licht ontvlambaar en emotioneel volk als het Franse... de prins aan wie het zoveel onrecht heeft goed te maken... met open armen zal ontvangen. En jij, Charles... Jij bent door een wonderlijke speling van de natuur in staat om het Franse volk te verlossen van dat dikke zwijn... en de troon van Frankrijk in me zitten nemen. Wat, zeg je? Je kunt mijn voorstel afwijzen, maar dat hoef je niet te doen uit vrees voor mislukking. Dat is bijna uitgesloten. Ik heb overal lang gedacht. En het spel is de inzet waard, Charles, want de prijs is voor ons beiden een bijna onbeperkte macht en rijkdom. Voor ons beiden? Wat anders? Je denkt toch niet dat ik een weldadige hals ben die de wereld rondtrekt om toevallige kennissen erbovenop te helpen? Maar als jij in staat bent om iemand koning van Frankrijk te maken, wat heb je dan voor reden om te vertrouwen dat hij jou zijn fortuin laat delen? Omdat het oneindig veel gemakkelijker zou zijn hem neer te halen dan hem overeind te zetten. De eerste keer dat hij mij in de steek zou laten, zou ik hem met masker afdrukken en het bedrog aan de kaak stellen. Ik heb ervaring met vorste dankbaarheid. Zoveel zelfs dat ik geen vinger zou uitsteken om je op de troon te helpen als je werkelijk Lodewijk de zeventiende was. Ik heb je gesproken over fortuin en macht. In minder ruwe termen stel ik je dus een compagnonschap voor. Wat ik inbreng is de volledige kennis van de feiten die jou in staat stellen je rol te spelen. Wat jij inbrengt is je gelaatsuitdrukking. Ja, bekijk deze tekeningen in het schetsboek eens. Vergelijk die gezichten met dat portret. Wat zie je? Hoe kom je daarvan? Die heb ik twintig jaar geleden gemaakt in de tempel. Heb, heb jij die gemaakt? Ja, dat zei je toch. Maar kijk naar je portret. Zie je de gelijkenis? Ja, het ziet in het voorhoofd, lijkt men, in de mond. Nog niet één pretendent heeft zoveel op een bourbon geleken. En niet één pretendent is erin geslaagd, zei je niet? Wat is er met hen gebeurd? Niets. En dat komt omdat Lodewijk de 18e misschien weet dat zijn neef niet in de town is gestorven, maar ontsnapt is. En in ieder proces tegen een pretendent schuilt het gevaar dat dit voor hem onrustbarend feit aan het licht zal komen. Laat dat je moet geven. ja. Ik heb vaak geruchten gehoord dat de koning uit de is ontvoegt. Niemand is beter in staat om dat te bevestigen dan ik. Ik heb hem in dat tijd zelf uit Frankrijk gebracht. Wat zeg je? Ben jij de man geweest die de koning uit Frankrijk heeft gebracht? Eén van de mannen. We waren met z'n tweeën. Hoe heette die ander? Baron Ulrich van Enze. Hij is tegelijk met de jongen verdronken in het meer van Genève. Maar dat krijg je allemaal nog tevoren. Wees maar niet bang. Ik ben niet bang. Jij geeft met me geruststellende gevoel dat je dat ontzaglijke avontuur tot een goed einde zult brengen. Dus je stemt toe? Ja. Nog één vraag voorlopig. Om dit plan te doen slagen zul je toch hulp behoeven van één of enige belangrijke politieke figuren in Frankrijk, dunkt mij. Inderdaad. Dat is ook een punt waarover ik lang heb nagedacht. En ik meen een persoon gevonden te hebben die ons de steun kan geven die we nodig hebben. Wie is dat? De hertog van Otranto, monsieur Fouché. Het domste wat Lodewijk XVIII ooit heeft gedaan is om deze man buiten elk ambt te houden, want alleen door hem zou hij in het bezit van zijn troon kunnen blijven. Fouché bezit de macht en de invloed om op ieder moment de heersende kracht in Frankrijk te worden. Hij is de machtige figuur achter de schermen, zo is het altijd al geweest, tijdens de revolutie, tijdens de regering van Bonaparte en ook nu weer. Fouché is de man die we nodig hebben, Charles. Dat zal jij het beste weten, dus dat laat ik helemaal aan jou over. We zullen ons ter degen moeten voorbereiden... Tot aan het gebeuren op het meer van Genève kunnen we de waarheid volgen. Maar voor de periode daarna, tot nu toe, zijn we op onze fantasie aangewezen. Waar heb je eigenlijk gewoond voor je naar Le Locle ging, Charles? Op Passavant, een groot boerenbedrijf, een paar kilometer vanaf Le Locle. Woonde je daar met je ouders? Uh, nee, nee, bij mijn oom. Een broer van mijn moeder. Mijn vader was al dood en mijn moeder stierf toen ik tien jaar was. Toen ben ik bij mijn oom en tante op Passavant gekomen. Ze hebben ook nog een dochter, Justine... Daar ben ik tot mijn negentiende jaar gebleven. Hmm. Dat moeten we in ons schema zien op te nemen. Maar daar praten we nog wel over. We zullen maar gauw gaan inpakken en de reis naar Frankrijk aanvaarden, Charles. Uh, en kunnen we dan over de Loughlin reizen? Ik zou het zo prettig vinden om Justine en mijn oom en tante nog eens te bezoeken voor we naar Frankrijk gaan. Kan dat? Daar is geen enkel bezwaar tegen. En onderweg zullen we gelegenheid genoeg hebben om onze plannen tot in de perfectie voor te bereiden. Florence, daar ligt Passavant, de boerderij van mijn oom. Hij heeft er een prachtige plaats voor uitgezocht. Daar komt een vrouw naar buiten. Is dat soms je tante? Huh? Ja, dat is ze. Laten we afsterven, Florence. <kliek> Kom mee. Tante Suzanne! Tante Suzanne! Ik ben het, Charles! Oh, Charles... Oh, hoe is het mogelijk, Charles? Lieve jongen, laat wat omhelden. Waar zijn Justine en onze zo Achter het huis. Justine, Josette, kom met jullie. Charles is terug. Charles is... Oh, oh, wat ben ik blij dat je weer thuis bent, jongen. Charles! Justine! De goede Charles drinkt mij mezelf voor te stellen. Ik ben Florence de Lassa, uw dienaar, madame. Oh, welkom op passe van, monsieur. Florence? Dit is mijn nichtje Justine, van wie ik al zoveel verteld heb. Justine, dit is mijn vriend Florence de Lassalle. Jij hebt me nog niet half genoeg verteld. Als mademoiselle mijn nichtje was geweest, had ik over weinig anders meer kunnen praten. <laughs> mijn complimenten, mademoiselle. Dank u, monsieur. Ja, wat is hier aan de hand? Nee, maar, charme me, jongen. Daar heb je goed aan gedaan. Hoe is het met je? Oom oh, Joseph, wat ben ik blij dat ik u weer zie... Om dit is Florence Lassalle. Maar laten we toch naar binnen gaan. We moeten nog eten. En jullie zullen ook wel honger zijn van de land. Ja, ja, dat is goed. En ik kan Charles ons laat eten zijn bedenvaren ja. vertellen. Oh. Komt u maar, monsieur. En in Brandenburg. Leerde ik, monsieur de Lassalle, kennen. Ja, ik zat helemaal zonder middelen, en als hij me niet had geholpen, had ik niet geweten wat aan te vangen. Nou, Daar zijn we erg dankbaar voor, monsieur de Lassalle. Ik hoop maar dat je nu over je ongedurigheid heen bent, Charles, en dat je voortaan bij ons blijft. Ja, blijf nu bij onze passavant, Charles. Ja, ik. Uh, ik wou jullie zeggen dat ik eigenlijk van plan was een reis naar Frankrijk te ondernemen. Charles? naar nou, nou Frankrijk? Lijkt je dat op wel raadsaandacht geen er gebeurd is. Geen grote schatten of feiten en geluk, Charles. Die zou je hier kunnen vinden, Alze. Maar ja, dat heb ik al meer gezegd. Hey, u moet er niet boos om zijn. Ik, uh, ik hoop in Frankrijk iets beters te kunnen doen dan klokken maken. Maar dat kan je toch hier ook, Charles? Hier ligt de geluk voor je. Waar anders op de wereld zou je dat vinden? Hij weet wat hij hier kan vinden. We moeten het er niet brengen. Wat oh, is toch voor zijn eigen best, wil Joseph. Maar dat moet hij zelf oordelen. Charles, blijf toch bij ons. Eh... Uh... We praten er nog wel eens over. Ik blijf in elk geval een paar dagen hier. De beste Charles, het is hier op Passavant erg prettig. En Een mens zou met genoegen hier zijn hele leven blijven als hem niets anders wachten. We zijn hier nu drie dagen en we moeten weer eens verder. Zullen we morgen gaan? Nee. Waarom morgen? Waarom ooit? Omdat ons nog een belangrijke taak te wachten staat. Mijn oom heeft mij gisteren een voorstel gedaan en vanmorgen heeft hij het herhaald. Ik begrijp het. Maar we kunnen slecht een troon afstaan voor een koestal. Het is niet de koestal die ik laat wegen tegen... tegen dat andere. Aha. Dus er moet nog wel gekozen worden. Natuurlijk niet. Er moet alleen een laffe zwakheid overwonnen worden. Van opgeven is geen sprake, Florence. Uitstekend sieren. Dat is koninklijke taal. Spot niet, alsjeblieft. Ik spot niet. Ik repeteer. Dus we gaan morgen? Uh, ja. Uh, nee, nee, nee. Morgen kan niet. Dat is te plotseling. Het zou hem voor drie doen. Hmm. Zullen we maar zeggen zondag? Uh, dat leek me beter, ja. Ja, daar zullen we het ophouden, Florence. Goed. Dan ga ik nu naar buiten om die schets af te maken waar ik mee ben begonnen. Tot straks, Charles. Ja. Mademoiselle Justine, prettig u te ontmoeten. Ik had eigenlijk steeds de indruk dat u mij zoveel mogelijk trachtte te ontlopen. Maar het blijkt nu wel dat ik me vergist heb. Ik, ik wou u spreken, monsieur. U, u bent degene die Charles overhaalt om naar Frankrijk te gaan. En daarom bent u boos op mij? Ik, wij willen niet dat Charles weggaat. Ook niet als het zijn eigen belang is? Zijn groot belang? Zijn belang is hier, op Passavant. Nu ik u gezien heb, zou ik het kunnen geloven. Ik vraag niet naar complimentjes. Ik geef ze ook niet. Ik zei alleen dat ik het zou kunnen geloven. Niet dat ik het doe. De vraag is echter, doet hij het? Daar hangt alles van af. U bedoelt, ronduit gezegd, dat u mij niet wilt helpen. U wilt hem voor uzelf houden. Neemt u mij kwalijk dat ik juist zo denk als u? Dat doet u niet. Ik zoek zijn welzijn. En ik dan, mademoiselle? U denkt toch niet dat ik zijn verderf zoek? Hoe kan ik weten wat u met hem wilt? Hoe kan ik weten waar u hem heen wilt voeren? Zal ik het u zeggen? Als u durft. Ik help hem een kroon winnen. Dat zal wel een kroon worden. Welke kroon is vrij van doornen? En toch wordt ze begeerd. U probeert mij af te schepen met holle fijnste woorden die er omheen draaien. Het is mij diepe ernst en u spot. U bent geen goed mens. U bent hard, zelfzuchtig en vreed. Het staat op uw bleke gezicht te lezen... Mademoiselle, ik ben 42 jaar. En meer dan de helft van die jaren is omgegaan in strijd. Zo'n ervaring dood illusies. Dat hebt u in mijn gezicht gelezen. En misverstaan. Vergeef me. Maar ik ben ook zo ongerust over Charles. Hij is al eens eerder weg geweest. En ik, ik heb een voorgevoel dat als hij nu weer gaat, ik hem nooit meer terug zal zien. En hij betekent alles voor mij, monsieur. Is er dan geen enkele reden voor u om mij te vertrouwen? De vorige keer ging hij alleen en vrij onbemiddeld. Nu weet u dat hij een vriend naast zich heeft. Een vriend? Bent u dat... Daar staat zijn woord voor in, niet het mijne. Maar waarom zou hij weggaan? Waarom is hij zo onmisbaar voor u? Dat is hij niet. Zet dat daar buis uit uw hoofd. Ik ben voor hem onmisbaar. In welk opzicht? Als u mij dat vertelt, kan ik oordelen. Waar brengt u hem heen en met welk doel? Om zijn fortuin te maken... Wat kan zijn fortuin u interesseren? Zijn fortuin ligt hier. Dit huis en die landerijen zullen later van ons zijn. Van Charles en mij. Ja, maar de verantwoording, mademoiselle. Mazare... Wat raakt u de verantwoording? Ze moest u raken. Zou u het op u durven nemen, een man hier te houden tegen zijn zin? Zou u gelukkig kunnen worden met zo'n man? Mijn geluk doet weinig ter zaken. Ik denk om het zijne. En daar zal ik mijn best voor doen. Wilt u mij helpen, monsieur de La Salle? Ik durf het niet, mademoiselle. U wilt niets, bedoelt u. Dan moet ik het alleen zien te winnen. Want meer dan ooit hebt u mij ervan overtuigd dat u door en door slecht bent. Ik waarschuw u, ik zal niets ontzien om Charles uit uw handen te redden. Niets. Maar waarom spreekt u alsof het een tweegevecht tussen ons was? Omdat het dat is. En ik zeg u nogmaals dat ik geen wapen zal versmalen. U verspilt uw tijd, monsieur de La Salle. Charles is niet voor u bestemd. En wat het mij ook kosten mag, ik zal hem uit uw handen redden. Kom uit je bed, Charles. Het is maandag. Hoe laat gaan we? Oeh, mijn hemel. Nee. Nee, vandaag niet. Waarom niet? We zouden gisteren al gegaan zijn. V vandaag kan ik niet weg. Ik heb Justine beloofd vandaag nog niet te gaan. Reden te meer om de wagen te bestellen. Je begrijpt het niet, Florence. Het zal voor mij wel de koestal worden, zoals jij dat noemt. Ga maar alleen. Ik blijf op Passat van. De man die zijn beloften niet breekt. De hemel staat je bij Charles. Je had inderdaad de zoon van Lodewijk de 16e kunnen zijn met je wankelmoedige geest. Je hebt niet het recht dat te zeggen. Oh nee? Aaltskuiken dat je bent. Ja. Aaltskuiken ja, dat ben ik. En een schoelje daarbij. Want ondanks alles kan ik hier niet blijven. Ik kan niet. Ik ik sta voor mijn plicht. En mijn edig blijf ik, wat ik ook doe. Waarom? Omdat ik me aan jou heb verbonden om te gaan, maar ik heb me ook verbonden om te blijven. Verbonden om te blijven? Je bedoelt dat je een belofte ontfutseld is door vrouwen, dat, dat laat ik je niet zeggen. Oh nee, ik zal je nog meer zeggen. Je bent schaamteloos met voorbedachte raden ingepalmd. Wat had ze anders voor doel gisteren om je mee te nemen naar La Soudine, of waar jullie ook geweest zijn? Ga na hoe je stap voor stap verder gelokt bent. Ze wou je zo'n krachtige verklaring ontlokken dat je eigen geweten je eraan zou binden. Het is gelogen, schandelijk gelogen. Je mag het noemen zoals je wilt, maar denk na. Ik, ik heb geen keuze, Florence. Je hebt gelijk. Ik heb een eet gezworen, sterker dan mijn belofte aan jou. Een eet die ik niet kan breken. Daar zou ik ook nooit op aandringen, Charles. Je hoeft je eet, je huwelijksbelofte, tegenover Justine ook niet te breken. Je stelt de uitvoering alleen uit dat je weer terug bent. Weer terug bent? En, en als we slagen, zou de koning van... Oh, Sire, de tijden zijn veranderd sinds door doorluchtige vader leefde. De helft van het aantal hertoginnen in de Tuilerieën van Napoleon is van de vismarkt afkomstig. Zijn creoolse keizerin stond door haar geboorte niets hoger dan uw Justine. Ik ben geen Bonaparte. Nee, jij lijkt veel meer op een Bourbon. Maar wat het volk geleerd heeft goed te vinden in een Bonaparte, kan het ook goed vinden in een Bourbon. Florence, als dat komt... Dan was het onoplosbare opgelost. Toon je nu sterk en alles komt in orde. Kun je dat niet, dan ben je geen man voor de grote rol die je wacht. Dus we gaan vandaag, afgesproken... Ja, het is misschien wel het beste. Mooi. Leer je dan verder aan, dan wacht ik beneden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is Charles? Heb je hem al gezien, Justine? Nee, nog niet, moeder. Ja, waar blijft hij? Hij heeft zich verslapen, geloof ik. Ik ben even bij hem geweest. Zeker slecht geslapen vannacht. Slecht geslapen op zijn leeftijd? Ach, de romantische leeftijd. Monsieur Perrin, hoezeer het mij ook spijt, ik moet u vragen of wij vanmorgen een wagen mogen hebben om ons naar de Lakte te brengen. Om wat te doen? Om na dit verrukkelijke oponthoud onze reis te hervatten. U vergist zich, monsieur. Charles gaat niet. Dan zal hij van gedachten veranderd zijn... sinds hij u dat gezegd heeft. Ik kom juist bij hem vandaan. Bedoelt u? Bedoelt u dat hij toch gaat? Dat zei hij zo even, als ik hem goed heb begrepen. Dat komt door uw slechte invloed. Justine. Het is zo, moeder. Hij heeft Charles in zijn ongure macht. Hij is het die Charles bij ons wil weghalen. Hij is het niet, Charles... Ga niet, ga niet met hem mee. Charles, so, wat ben je van plan? Ik, ik begrijp dat ik jullie een grote teleurstelling bezorg. Misschien vinden jullie mij ondankbaar, maar dat ben ik niet. Ik, ik moet doen wat mijn plicht is. En ik dan? Heb je geen plicht tegenover mij? Telt de band die je aan mij bindt niet mee. De beloften die ik jou gedaan heb... zijn de heiligste die ik ooit gedaan heb, Justine. Je kunt erop rekenen dat ik terugkom om ze te, te vervullen. Dat zul je niet. Waarom ah, oh niet? Als je nu weggaat is er geen terugkeer meer mogelijk. Als je me nu weer verlaat, wil ik je nooit meer zien. Nooit meer hoor je me. Daar, kindje. Kom vandaag. Wat doe je, Charles? Nee. Ook. Rocham zal daar wat de wagen halen. Krozen! Oh, wacht, vader. Schuil, je Hij wil gaan, dus hij gaat. Joseph, toe! Hij gaat. U geroepen was? Maak de wagen reisvaardig, direct. Vader, hij mag niet. U stuurt hem zijn ongeluk in. Ja, je hebt hem de keus verlaten. En hij heeft gekozen. Laat hem zijn weggaan. Fraaie vergelding, monsieur... Vooral wat ik gedaan heb. Ik betreur klaar te dag dat ik hier mijn huis heb opgenomen. Gaan, monsieur. De waag staat te wachten. Ach oh, Vader, als u Laat hem zo niet weggaan. Alla. Ja. Er is een heer van wie ik u dit briefje moest overhandigen, monsieur. Dank je. Monsieur Fouché, een oude kennis die zich niet durft een plaats te hebben behouden in uw herinnering, heeft u niet te min een verre reis gemaakt om u een onderhoud te verzoeken over een zaak van het grootste belang voor de natie, met grootste onderdanigheid en respect, Monseigneur nederigste de reuzaamse Florence la Salle. Florence de la Salle. Uh, laat binnenkomen. Ja, monseigneur. U kunt binnengaan, monsieur. Bent u werkelijk Florence de la Salle? Dezelfde die twintig jaar geleden drie trappen opklom in de rue Saint-Honoré om uw portret te schilderen, monseigneur. Ja, ik herinner het me. U sprak in uw briefje op een zaak van nationaal belang, dus ditmaal komt u niet om mijn portret te schilderen. Nee, monsieur le duc. Ik kom u een portret tonen dat ik geschilderd heb. Nog een ogenblik. Wie zou dat zijn, denkt u? Ik zou zeggen dat het een portret was van de kleine Capet, Tot man opgegroeid, als ik zoiets niet onmogelijk achtte. Dus het portret brengt uw genade niet op het vermoeden dat zoiets toch mogelijk zou kunnen zijn? Wat bedoelt u daarmee? Komt u met nog een zogenaamde Lodewijk de 17 aandragen en komt u met zo'n kinderachtig bedrog bij mij? Heeft één die bedriegers een voorkomen gehad dat hierop leek? Welke bewijskracht heeft een toevallige gelijkenis? Totaal geen, als zij de enige was. Maar er is veel meer. Het zal ons dan bekend zijn dat het gerucht als zou Lodewijk de 17 uit de tempel ontsnapt zijn op waarheid berust. Ja, ja dat weet ik allemaal. Maar wat is er later van hem geworden? Wat vertelt deze meneer bijvoorbeeld? Misschien kunt u eerst beter mijn verhaal horen, monseigneur. Ik heb de voornaamste rol gespeeld bij zijn ontsnapping uit de Temple. En ik heb hem ook buiten Frankrijk gebracht. U? Dat is iets nieuws voor mij, monsieur Lassalle. Uh, gaat u zitten. Toevallig heb ik op het ogenblik iemand hier die meer over deze zaak weet dan ieder ander... Monseigneur, verzoek monsieur de Marais bij me te komen. Ja, monseigneur. De vorige keer dat u mij kwam bezoeken, kwam u onder het voorwendsel mijn portret te willen schilderen. Zou u me nu misschien willen vertellen, nu het van geen belang meer is, wat het eigenlijke het doel was van uw bezoek? Eigenwaardig dat u mij dit nu vraagt. Ik kwam toen namelijk om u te polsen over een eventuele deelname aan het plan om de koning te ontvoeren. En toen u bij mij niet slaarde, hebt u sommet daartoe verleid. Juist, ja, juist, dat, komt. Ah, daar is de Marais. Mijn oude vriend, de dievenvanger van Volant in Genève. Ik heb niet het genoegen, monsieur. De Marais, maar dit is monsieur Florence Lassalle. Bekijk hem eens goed. Hij beweert dat hij het was die de kleine capet? Buiten Frankrijk heeft gebracht. Dat is zeker niet waar. De man die de koning buiten Frankrijk heeft gebracht was de baron Ulrich von Enze. Hij heeft een uitstekend geheugen, zoals u merkt. Niet zo uitstekend dat hij nummer drie van het gezelschap onthouden heeft. De man die hem op een dwaalspoor bracht door alleen in de gele reiskoets de weg naar Chalon te rijden, waardoor de baron en de jongen de kans zagen over de grens te komen. Mijn geheugen wint het van u, monsieur. Die man heette niet La Salle, hij heette... Husson, Gabriel Husson. Volgens een paspoort klerk bij een chocoladefabrikant voor zaken op reis naar Zwitserland. Als u mij kunt vertellen hoe de baron en de jongen erin geslaagd zijn... ...mij bij Selyère te ontglippen, zal ik u misschien geloven. Dat was heel eenvoudig. Ze zijn overgestapt in de postwagen van Dijon naar Lons... Huh? ...en ik heb de reis voortgezet in de gele reiskoets. De postwagen? Ja, dat ik daar niet aan gedacht heb... Ja, nu moet ik wel geloven dat u de man bent. Jammer voor u dat u al die moeite voor niets hebt gedaan... doordat de jongen verdronken is. Is het lichaam ooit gevonden? Ook zonder lichaam was er bewijs genoeg. Ik dank je zeer, Demaret. Ik zal je niet langer ophouden. Monseigneur. Monsieur Lassalle. U zei tegen Demaret dat het lichaam van de jongen nooit gevonden is. Daar zult u toch zeker wel een verklaring voor hebben? Zeker, monseigneur. Nadat de boot van von Enze en de koning bij Lausanne was omgeslagen, is er ondanks de storm toch nog een reddingboot uitgevaardigd. Hm? De redders vonden de jongen totaal uitgeput, zich vastklemmend aan een roeiriem die zijn gewicht kon dragen. Zij bereikten de kust naar bij Marge, een mijl of tien naar het westen. De toestand van de jongen was zorgelijk en ze brachten hem naar de pastoor van Marge. Bij de warme kachel in de pastorie kwam hij weldra weer bij kennis. Hij nam de pastoor in vertrouwen, vertelde hem wie hij was, en sprak zijn angst uit voor de revolutionaire agenten, die hem zeker weer op het spoor zouden komen. Zijn vrees werd ten volle gedeeld door de priester, en de goede man liet de redders, het waren er twee, geheimhoudingsweren en zond hem met een mare van mislukking naar Lausanne. De priester hield de jongen die nacht bij zich, en de volgende dag bracht hij hem heimelijk naar het huis van Lebas in Genève. Gaat u verder, monsieur. Uit angst voor vervolging bracht Lebas de koning naar de boerderij van zijn zuster, de weduwe Parant de Daly. De jongen bleef bij haar en ging door voor haar neef. Twee jaar later stierf zij en door het toedoen van Lebas werd de knaap naar de Jura gebracht, naar Passavant, de boerderij van haar zwager, Joseph Parin. Vertelt u verder, tenzij u wilt beweren dat de koning van Frankrijk er zich twintig jaar in schikte om koeherder op een Alpenwijd te blijven. Oh nee. De jonge koning begreep heel goed dat hij niets kon doen, zolang de revolutie in Frankrijk voortduurde. Hij bleef dus enige jaren op de boerderij. Evenals zijn vader, de vermoorde koning, toonde hij talent voor de techniek. En hij wist perra over te halen hem naar Le lachla te laten gaan als leerling bij een klokkenmaker. Interessant, zo'n eigenaardige trek van erfelijkheid. Toen de val van Napoleon zich liet aanzien, begon hij aanstonds de reis naar het hof van Pruisen te vervolgen, die 17 jaar tevoren door de gebeurtenissen was afgebroken. Maar in Maagdenburg werd hij gearresteerd wegens desertie. Hij werd ziek en kwam in het ziekenhuis van de gevangenis terecht. Daar leerde hij een zekere Naandorf kennen. En toen hij meende dat hij ging sterven, vertrouwde hij Naandorf enkele belangrijke papieren toe. Kent u ook de aard van die papieren? Zij bevatten een volledig verslag van zijn ontsnapping uit Frankrijk. Getekend en gezegeld door de baron van Enze en door Lebas. Hiermee zou het de koning te allen tijden mogelijk zijn om zijn identiteit te bewijzen. En waar bewaarde hij gewoonlijk die ongetwijfeld belangrijke papieren? In de kraag van zijn jas. Toen hij weer herstelde, bleek Naundorf te zijn verdwenen. Daar hij er niet aan kon denken zijn reis te vervolgen zonder die geloofbrieven, begon hij Naundorf gejaagd te zoeken. En het was in Brandenburg dat ik andermaal de koning ontmoette, die ik al 17 jaren voor dood had gehouden. Toen ik hem zag, herkende ik hem onmiddellijk. Ach, dat was wel toevallig. Volstrekt niet toevallig, Monseigneur. De schakel daartoe was die naandor. En hiervan kunt u bij de Brandenburgse politie de bevestiging vinden. Het sluit prachtig. Ik zou wensen dat het waar was, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet waar is. Ik moet u zeggen dat uw verhaal in vele opzichten klopt met de inlichtingen die ik gekregen heb. Het zijn er misschien meer dan u denkt. Het lot is mij dus gunstiger dan ik had durven hopen. Alleen vraag ik me af waarom bij mij komt die een rustige afzondering leeft, ver van het staatstoneel. Mijn belangstelling gaat tegenwoordig alleen uit naar de opvoeding van de kinderen. Daarbij natuurlijk geholpen door monsieur de Mare. Wacht u voor ongeëilde conclusies, vriend. Ik kom bij u, monsieur le duc, omdat dit het uur is en u bent de man. U, monseigneur, die een hoofdrol heeft gespeeld in de grote revolutie, U kent evengoed als ik de aandoenlijkheid van het volk. Als de wees van de temple nu naar voren trad. Nu in deze tijd van nationale ontgoocheling en afkeer van het huidige bewind, zou die aandoenlijkheid hem met onweerstaanbare kracht naar de troon drijven. Het is mogelijk, de wees van de temple, dat hij er alleen al kan aandoening opwekken. Maar hij moet gesteund worden door een staatsman in wiens oordeel de natie een groot vertrouwen staat. En daarom, monsieur de Duc, kom ik bij u. Monsieur Lassalle. Een man van uw scherpzinnigheid zal moeten begrijpen... dat er nog meer kandidaten zijn voor de troon... die Lodewijk de binnenkort zal moeten prijsgeven. Maar niet één met betere aanspraken. En niet één die met meer gemak of meer profijt voor te helpen zou zijn. <coughs> Waar is die koning van u op het ogenblik? Vlakbij, in de herberg de Lelien, de Ferrière. Dat is geen erge schiklogies voor de majesteit. Hoewel, de naam van het huis is misschien een voerteken... Gelooft u een voortekenen, monsieur Lassalle? Tot op dezelfde hoogte als u, monsieur le duc. Ja, dat dacht ik wel. Ik dacht wel dat u een man van de praktijk was. Dus zult u inzien dat uw voorstel zeker gevaar inhoudt? Al wachten wij ons nog voor een definitief oordeel, dat dat pas kan volgen na kennismaking met die herrezen doden van u. De nacht brengt raad, zegt men. U krijgt morgen bericht van mij, monsieur Lassalle. In uw hotel. Monsieur, de herberg de Lelien is, gelijk ik u gisteren zei, een te nederig verblijf voor de verheven rang van uw metgezel. Er zijn dus appartementen in gereedheid gebracht en ik neem de vrijheid die met geheel het kasteel Ferrière te zijn op beschikking te stellen. Mijn rijtuig blijft voor u gereed staan, en ik hoop de eer te hebben u zo spoedig mogelijk op Ferrière te ontvangen. Ik teken met de diepste achting Otranto. Het is onmogelijk. Als men de verklaring niet ziet. De verklaring? Het karakter en de geschiedenis van monsieur Fouché. Hij heeft er zich nooit veel wat wie de symbolen daar macht in handen hield, als hij zelf maar de werkelijke macht bezat. Er zijn verschillende kandidaten voor de troon, zei hij. Uit dit briefje blijkt dat zijn persoonlijke eerzucht tegen ieder hun een of ander bezwaar heeft. Jij bent tot hem gekomen als een redder in de nood, Charles. Maar hij heeft mij nog niet eens gezien. Hoe kan hij alleen op een portret afgaan? Jij bent zo'n geschikt werktuig voor Monsieur Fouché dat hij geen behoefte voelt aan een volle overtuiging van je echtheid. Mocht het zo zijn dat hij niet geheel overtuigd is, dan zal hij de zekerheid hebben dat het andere wel zal overtuigen. Vooral wanneer hij voor je opkomt. Afschuwelijk op zo'n man te moeten steunen. Waarom? Het is mogelijk dat Fouché evenals ik, bereid is een voorgewende bourbon te dienen, terwijl hij geen echte zal willen dienen. Hij heeft even weinig reden als ik om de leden van die nietswaardige familie lief te hebben. Trouwens, een voorgewende bourbon wordt gemakkelijker aan de dijk gezet, als hij zich niet netjes gedraagt of zich ondankbaar toont. Dat hoef je me niet te helpen onthouden. Ik zal mijn schulden heus niet vergeten. Ik help je niets onthouden. Maar we laten de paarden van de hertog wachten en het is koud. Laten we maar gaan inpakken, jongeling... Monsieur Fouché is vol ongeduld om zijn majesteit de koning van Frankrijk in zijn huis te ontvangen. Sire, de eer voor mijn huis is groot... Wij achten ons gelukkig, monsieur le duc, de gastvrijheid te ontvangen die wij ons waardig hopen te maken. Ik verzoek u Ferrière als uw eigendom te beschouwen en allen die wonen als uw majesteitsdienaars. Ik dank u voor dit hartelijk aanbod, monsieur le duc. Is het mij vergund, uw majesteit, een voorstel te doen? Volgaande. Tot wij gereed zijn u op de troon te plaatsen, sire. Lijkt het mij raadzaam de ware identiteit van uw majesteit nog verborgen te houden? Blijft u voorlopig chardelie, Sire? Mocht uw majesteit dat goedkeuren, dan verzoek ik u in uw eigen belang, Sire, ontslagen te worden van de plicht uw majesteit aan te spreken met de termen die ik thans gebruik. Ik ben het daar geheel mee eens en ik prijs uw voorzichtigheid, monsieur Duc. Wij zullen wel in stilte werken, Sire, maar niet langzaam. Er valt geen tijd te verliezen. Aangezien door de 18e onmogelijk lang weer kan standhouden, nu al reeds zult u aan tafel enkele personen ontmoeten die, naar ik vertrouw, voor uw belangen zullen optreden. Ik noem u onder andere de chevalier de Chabouillon, de marquise de Sorg en Madame de Castillon de Fouquier met haar dochter Pauline. Zij vertegenwoordigen twee klassen van wie uw welslagen voornamelijk zal afhangen. Het zal mij een eer zijn hen te mogen begroeten. Veroorloof mij dan mij te mogen terugtrekken om mijn gasten op de hoogte te stellen van uw majesteitskomst. Het is een wonder. Ik doe wonderen, Charles. Ik schijn mij in Fouché vergist te hebben. Ik heb scherp op hem gelet, en ik geloof dat hij geheel uit overtuiging optreedt en niet uit cynisme. We mogen elkaar tot nu toe feliciteren, Charles. Die felicitaties zullen van korte duur zijn als je niet voorzichtiger bent. Veronderstel eens dat er onverwacht iemand binnenkwam en je zo zag liggen in mijn tegenwoordigheid. Non de non, beste Charles, we zijn hier niet op passavant. Misschien wil je erom denken dat ik je beste Charles niet meer ben. Wees maar niet bang. Ik zal net zo lang om mijn rol denken als jij om de jouwe denkt. Begrijp me niet verkeerd, Florence. Gebruik liever je verstand en je gevoelens, vriend. Je zult wel inzien dat het nodig is. Mag ik uw majesteit verzoeken mij te willen volgen aan mijn gasten? Monsieur Charles Daly en Monsieur Florence Lassalle. Monsieur Daly, het is mijn eer u voor te mogen stellen. En Madame la duchesse de Castillon-Fouquier. Monsieur Daly. De chevalier de Chaboulon. Monsieur. De marquise de Sceaux. U bent wel op tijd gekomen, monsieur. U kunt ervan verzekerd zijn dat het u in Frankrijk niet aan vrienden zal ontbreken. Ik ben mij bewust, Marquise, hoezeer mijn familie reeds bij u in de schuld staat. Mijn enige decoraties zijn mijn littekens, monsieur. Monsieur Destaux heeft een bilke grief en zijn gevoelens zijn krachtig. Hij kan er gerust op zijn dat de toekomst hem recht zal doen, gelijk allen die geleden hebben onder hun trouw. Mademoiselle Pauline de Castillon-Fouquier. Sire. De hemel heeft u gezonden om een wankelend koninkrijk te steunen en te verheffen. God zegen u, majesteit. Mademoiselle, ik vergeef het vluchtig oplichten van een sluier die uit voorzichtigheid nog enige tijd neergeslagen moet blijven. Op voorwaarde dat de hoffelijke overtreding niet wordt herhaald. Mijn naam met uw welnemen is. Chardelly. Is het mij vergund, mademoiselle, u aan de tafel te geleiden? Ja, dat is wel. Uw bescherming gedraagt zich werkelijk koninklijk, monsieur Lassalle. Dat is nu erfelijkheid, monsieur Le Duc. Geen rampen en geen schamele omstandigheden kunnen uitroeien wat de mens in het bloed zit. De hertog van Otranto was het vierde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning na de gelijknamige roman van Rafaël Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller Harry Bronk. Een zaalwachter Jan van Koren. Charles Delis Hans Kersenberg. Florence de La Salle Paul van der Lek. Joseph Perrin Jos van Turenhout. Tante Suzanne Tine Medema. Justine Els Buitendijk Fouché Paul Deen Desmarais, Sacco van der Made Madame de Castillon Fouquier wiesje Marquise de Sceau Frans Somers en Pauline Corrie van der Linden De regie had Dick van Putten En dit hoorspel werd lang geleden ook al uitgezonden op 23 januari 1968 het is 13 minuten voor 9 tot 9 uur zingt Willy Joel, een paar van zijn grote successen.